En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met me nu. Zandvoort op zaterdag. De gezelligste tijd van het jaar. Met ZFM. ZFM. ZFM. In Noord. Het is 6 over twee, een hele goede middag, Zandvoort en de verre omgeving. Welkom bij CFM Zandvoort, het gezelligste radiostation van Nederland. Ja, zo mogen we ons noemen, Albertjan. Dank je, dank je. Tijdens de kerstdagen zijn we er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Door de Kim Appleby en Don't Worry. Nou, weer een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Albertjan. En hallo, luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag, luisteraars, kijkers en. Uh, Rob? Ja, goedemiddag. livenl Dat ziet er goed uit vandaag, Albert ja, Jan. Ja. Je moet er wel vlug bij zweven. Ja, heel vlug. Anders heb je zo'n trui niet meer. Nee, bedankt. dat is waar. En die van jou is ook al helemaal uh, niet, uh, niet, niet lelijk. Nee, mooi, hè? Heel mooi. mooi. Heel mooi. Goed, luisteraars en kijkers, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Want de ijsbaan is er weer, en de koek en zopie is er weer... de oliebollen zijn er weer. Dus er zijn weer van allerlei leuke evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. En daar komen we om half vier natuurlijk op, bij u op terug. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Half drie natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht. Half vijf is het tijd voor het dier van de week... en die luistert deze week naar de naam Dolly... En het gedicht van de week... ja, natuurlijk, de, ik heb meerdere gedichten heb ik, uh, klaar liggen... Want het is natuurlijk allemaal een beetje in de kerstgedachte. Hè? Ja. Dat hoort er allemaal bij. Dus hele leuke gedichten de komende dagen... Uh, hier op ZFM. En dat rond de klok van kwart voor vijf vanmiddag. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, rond de klok van kwart over twee komt Albert de Gelder... komt uh, ons bijpraten over de stand van zaken in zaken... de hond Jeno. Want die has, hij heeft nogal wat commotie doen uh, ontstaan. In, uh, twee weken geleden in de Zandvoorts... krant, kon u dat uh, lezen... En uh, er is inmiddels een petitie geweest voor Jano. En we zijn erg benieuwd hoe de stand van zaken op dit moment is. En dat rond de klok van kwart over twee gaat Albert de Gelder ons daarover informeren. Daarnaast onze collega's van Jouw FM. Uh, die hebben vandaag hun laatste uitzenddag... En, ja, die gaan ermee stoppen. Die gaan ermee stoppen. En uh, we gaan, uh, na de klok van drie uur uh, gaan we bellen met Erwin Molenaar. Dat is de programmaleider van uh, jouw FM. En dan gaan we eens even... Ja, we, ja, we weten wel de grote lijnen waarom ze stoppen. Maar het is natuurlijk wel een historisch moment. Ja, een voor, beetje dubbel gevoel oh, beetje, hoor ik wel. Ja, dus. een beetje, beetje dubbel gevoel. Dus na de klok van drie uur gaan we bellen met Erwin Molenaar. Verder hebben we natuurlijk ook, veel, uh, ook nog nieuws vanuit uh, onze eigen regionen van CFM. Uh, Pitch Report om kwart over vier, sportkort. Uh, vandaag speelt SV Zandvoort uit tegen Arsenal. Ja, echt waar? Jazeker. Uit tegen Arsenal. Helaas hebben we daar geen verslaggever. Maar wellicht dat er een luisteraar zo vrij is om het even ons door te appen. Uh, genoeg reden om natuurlijk te blijven luisteren naar uw lokale zender... de komende drie uur met Zandvoort op zaterdag. Ja, inderdaad. En buiten de items ook heel veel lekkere muziek. Goedemiddag Zandvoort en de verre omgeving. Hier is Lionel Richie. In het centrum van Salvoort gaat het feest vanavond nog wel even door, hoor. Want vandaag hebben we de opening van de ijsbaan hier in Salvoort. Vanaf 5 uur wordt deze officieel geopend. En daarna is het natuurlijk een groot feest. Schaatsen voor iedereen. En heel veel ijspret daar in het centrum. Dit is 25 jaar The FM. Ladies and gentlemen... We're leaving Downing Street voor de last keer... after 11 and a half wonderful years and we're very happy that we het the United Kingdom in een very very much better state than when we came here 11 and a half years ago. ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. Al 25 jaar in Zandvoort met radio tv en internet.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 In de studio van CFM Zonvoort aan de Tolweg Tina was het even meeswingen. Ja. Samen met deze single van Sigala en de Easy Love. Nou ja, Albert de Gelder is inmiddels aangeschoven, Albert Young. Ja, Albert. Albert en Albert. Ja, we kennen elkaar. Ja. Goeiemiddag, Albert. Dus we mogen je en jij zeggen. Absoluut, ja. Even een korte inleiding voor de luisteraars die vorige week het interview met jou gemist hebben. Uh, een paar weken geleden was er een uh, artikel in de Zandvoortse Courant... en er stond op consternatie om Jano. Ik had het artikel nog niet verder gelezen... maar ik wist me één ding te herinneren en te zien... want we kwamen elkaar regelmatig in het dorp tegen... dat jij met die hond, want daar hebben we het over... Jano uh, aan het wandelen was... en het is een hond die op dat moment in het dierenhuis zat. Uh, en jij als vrijwilliger ging met hem wandelen... en je nam hem af en toe onder je hoede. Jano, wat is Jano voor een soort hond nog even? Janus en Akita. Een uh, lekker grote jongen, zou ik maar zeggen. Een mannetje van uh, bijna vijf zes jaar oud. Die al een tijdje daar zat. En waar ik vier, vijf dagen in de week uh, mee wegging. zo dus we als de duin, als het strand. En, uh, en ook in Zandvoort was u bekende verschijning. Ja, nou nog. No. klopt. dat het ook zo... Uh, Duidelijk werd wat er aan de hand was. Want Jano was bekend en is bekend is zijn antwoord. Ja, maar het soort hond, wat, wat is het karakter van zo'n hond? Dus man? een uh, stevige hond, die in zijn karakter stevig staat. En die zegt tegen jou van, hé, hey, laat je eigenlijk je spiegel zien voor jou. Van, uh, wie ben jij? Oké, okay, jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay. En als je oké okay bent als mens, zegt de Nakita. Nee. Wauw, ik ga met je mee. Dus uitnodigen is dus eigenlijk wat je met zo'n hond moet doen. En dan gaat hij altijd mee. Ja, en uh, in dat artikel van de Zandvoortse krant werd op een gegeven moment gesproken... dat de mogelijkheid zou zijn dat Geno zou in moeten slapen... omdat hij niet plaatsbaar zou zijn uh, dan wel uh, om andere redenen. Uh, maar jij hebt dat, dat lot van Geno aangetrokken. Uh, daar is er inmiddels ook een hele petitie is daar voor opgestart met handtekeningenacties. En die zou dan worden aangeboden aan de, dierenbescherming, de directeur van de dierenbescherming, Frank Dales. Is dat al gebeurd? Dat uh, schijnt deze week te gebeuren. Ik heb daar nog niet echt een duidelijk afspraak van gehoord. Maar ik wil op de hoogte gehouden wanneer dat gaat gebeuren. Ja. Ergens deze week ruim 12.000. Maar uh, voor de luisteraars, uh, Geno is er nog? Um. Dat is dus nu mijn uh, zorgen en, uh, en eigenlijk ook verbazing. Afgelopen woensdag had ik nog contact met, uh, met uh, Den Haag. En uh, ja, het gaat goed met hem. Het is goed met hem. Ik zei nou oké, okay, het duurt allemaal lang. Ik zou het prettig vinden als ik weer met hem kan lopen tot hij naar een plek komt. Nou, dat was dus niet uh, duidelijk. Of dat wilde men gewoon niet. Ik ben niet meer welkom in dat asiel. En uh, sinds afgelopen maandag is voor mij uh, Jano verdwenen. Ik zie niet meer, ik krijg ook geen berichten meer dat hij nog buiten is, in even van de velden. Meestal zat hij veld 3. En gaan mensen regelmatig kijken. Voor mij is Jeno nu echt aan het verdwijnen. Ja. En daar maak ik me wel zorgen over natuurlijk. Hè? Ja, Albert, waarom ben je niet meer welkom dan bij Jeno? Ja, dat noemen ze dan het lot van een klokkenluider. Ik heb dus uh, geluid van hallo, hallo, hier ben ik het niet mee eens. En dat was wel uh, uh, een probleem voor hun. Hè. Zeker toen op Facebook het een en ander werd gezegd... wat ook voor mij erg snel ging... Want Facebook is wel een medium. Ja, als je op Facebook komt, dan, ga, dan, dan, dan, dan gaat dat met een noodvaart. Met een noodvaart, met een noodvaart ja, die je is, zelf ook is. niet meer in de hand hebt. He? Oh, absoluut niet. Nee, nee. want het wat gebeurde eigenlijk al op maandag, op dinsdag. Toen ook dinsdag eind uh, vroeg in de ochtend, zou ik maar zeggen, Jane weer wilde uitgelaten. Toen werd er al verstaan gegeven ook niet welkom was. Hm. En um, um, toen was het al aan het gebeuren. Wist ik nog niet. Hè? Dus ik kwam pas dinsdagmiddag. Wat er aan de hand was, ja, dat heeft zich verder vormgegeven naar die petitie. Die petitie was voor mij ook een manier om, om het fatsoen uh, bij te houden... en, het, en mensen een, een geluid te kunnen geven van ja, hallo, we staan voor Geno. Ja. Ja, dat, er, dat er meer dan 50 waren, want dat was mijn doelstelling. <hij> dat ja. ik, denk, ik heb wel 50 zandvoorters achter me staan. Maar ja, dat is iets breder geworden en dat ja. vond ik wel heel uh, hard verwarmd, hè. Hoe, Hoeveel steunbetuigingen is op die... 12.500 in de Krijg. buurt nu. Dat is een, een, een aantal... gigantisch aantal, hè? Ja, dat had je ook niet kunnen bevroeden nee, nee, toen nee, toe je, toe je nee. daarmee begon. Maar het gaat even om, om het gaat de luisteraars natuurlijk om, om Geno. Kijk, het is, een, het is een bepaald soort ras wat de ruimte nodig heeft en hè, de, ja. naar buiten moet. Iemand die, die er niets van weet, die zegt van het is een soort, soort poolhond, een arresleehond of een sledehond. He, die moet werken. Dat is een werk, werk, werkbeest. Ja, het leuke het van Geno is eigenlijk dat hij eigenlijk zijn mensen in dienst heeft, zou ik maar zeggen. En als je boven op een platje in de zon gaat liggen, en dan mag hij een paar keer per, per dag een lekkere wandeling maken. En af en toe eens even wat langere wandeling, is, is een Akita eigenlijk al blij. Want die heeft zelfs een personeel rond zich gezitten. Dat zijn wij mensen dan. Ja. En als je hem er maar uitnodigt, komt hij weer tot je houdt. Dus het is ook gewoon een hele gave hond. Het is een beetje een beetje clown als je ernaar kan kijken. Ja. He. Dus het is nog niet een hond. Zoals, uh, zoals een, uh, een Husky en een, uh, een alaska malle moet die willen veel meer gaan. Ja. En, en Geno is meer de rem van de kars, zal ik maar zeggen. Dan lekker rustig lopen, genieten van het zonnetje, is mooi. Maar in dit stadium zou je graag uh, uh, ervan uitgaan van de dingen die dan spelen. Maar goed, ja. uh, Geno, in dit stadium zou je graag het liefst gewoon met Geno willen wandelen. Ja, zolang als, Geno nog, hè, als Geno nog in Zandvoort is wil ik echt een oproep doen van... bel me alsjeblieft tot ik welkom ben. Ik wil alleen maar Geno uitlaten... zoals al die jaren, tot hij naar een plek gaat... waar hij verder kan bestudeerd worden... wat de dierenbescherming graag wil. Ja. Dus even terug, eerst eerste consternatie over Geno... in het artikel van de Zandvoortse korant. Daarna volgde dus een petitie voor Geno. Deze week stond voor jou eigenlijk in het teken van... van ja, verbazing en de zorgen, om het zo ja. maar eens te zeggen. Maar het traject loopt nog... En ik heb begrepen dat er ook een kerstkaartenactie op touw wordt gezet. Ik heb zojuist dat een berichtje van gekregen... die vind ik heel sympathiek van. Een kerstkaartenactie naar, de, naar Den Haag, hoofdkantoor... en naar de uh, uh, uh, uh, asiel van Zandvoort. Ja, ja gaaf. Weet je? uh, uh, laat Jeno niet uit, uit de aandacht ontsnappen, want waar is ja. Ja. hij? Ja, dat, is, dat is het eerste wat je graag wil weten. Ik wil nu die weten is. waar hij is. en ja. dat, De afspraak is er ook en was er ook van... oké, okay, als Jeno weg is krijg het te horen. En als Jano ergens is, krijg ik het te horen. En kan ik hem zien. En dan kan ik het aan iedereen melden. Ik heb Jano gezien. En het gaat goed met hem. Ja, en dat zei je vorige week ook heel mooi. Van, uh, uh, uh, als de Jano de ruimte nodig heeft... dan zal ik er voor, zelfs voor gaan verhuizen. Ja. ja. Dat, dus dus ja. je liefde voor die hond gaat wel heel ver. Ja, want het is een Akita. Ja. En, en die film is van de week weer uitgezonden. Ja, en in ja, een zekere dat zin... Het is, het is een beetje geromantiseerd uiteraard, maar het is wel een hond die je, die je kan pakken met je hart, zoals ja. eigenlijk vele honden. Maar een Akita en een Alaska Malamute, Huskies, die kunnen dat. Die hebben dat extra. Okay. Ja, dus uh, nou, het traject loopt. Uh, ja. Je wilt liefst in, de, in deze situatie, zoals het nu is, gewoon met Jane weer gaan wandelen en, en, en weer uh, een, een, nou, een band met hem opbouwen, desnoods voordat die elders geplaatst wordt. Ja, daar is nog wat, wat onzekerheid over hoe dat uh, traject gaat verlopen. Maar in dit stadium wil je gewoon het liefst met hem wandelen. En, uh, hè, en, dus, in, uh, ja, het is nu de vierde week gaan we in. Hij is nu al vier weken niet buiten geweest. Nou, dat is voor, voor geen dier gezond. Ja, hè? Ja. Maar goed, wellicht dat hij wel buiten is geweest. Maar Goed, je uh, lied voor Jay gaat heel ver. Ik hoop dat je... We uh, uh, houden je in de gaten. En ik hoop uh, dat je de volgende keer kan melden dat je met hem gewandeld hebt. Dat zou mooi zijn. Dat zou het mooiste zijn. Bedankt voor deze update, ja. Albert. Dankjewel. Albert, okay. dankjewel. En uh, de plaats die we gaan draaien voor je... Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat is eigenlijk een lijflied voor mij als ik in heftige tijden rondwaart over deze wereld. En vooral de allerlaatste zin in dat liedje is eigenlijk voor iedereen die de dieren, de honden en de mensen die Jeno Warm Hart toedragen, is voor jullie allemaal de laatste zin. Harry Jekkers, en ik hou van mij.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 Blijf bij mij mezelf, gewoon zo als ik ben Want ik hou van jou Betekent meestal Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op Ik ja. leef in een hel en ik verwacht van jou de hemel ja. Jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, Rond lekker op Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig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 een ander zegt Dankjewel sportief applausje ja, nou. recht gaar, recht gaar. Maar om even door te gaan Het was voor mij niet genoeg, hè, één zo'n liedje Ik miste dat vak. ik kan dat niet, hè, dat niks doen Daar kwam ik achter, mijn vriendin, die kan goed niks doen Die zit nog in Spanje <Gelach> maar die wou mij er zo lang mogelijk bij betrekken hè? bij dat niks doen. Zei heel leuk vijf. En die had een oplossing die zegt: weet je wat, Harry, je mist gewoon dat verhalen vertellen aan mensen. Dat is je vak. Vertel nou elke avond gewoon een verhaaltje tegen mij. Ga maar voor mij optreden. Dan kik je een beetje af. Nou, dat vond ik een goed plan hoor. Dat heb ik in zo'n mooie Spaanse sterrennacht, Misschien kent u die: krekeltjes: De Maan, de Sterren. Geweldige nachten, mooi, warm. Ben ik gaan optreden voor alleen mijn eigen vriendin. Belachelijk natuurlijk. Voor Harrijekkers, nee, voor al mijn trein, ik hou van mij. Zo dadelijk het CFM weerbericht krijg je even na half drie... naar deze van Shepard's en Geronimo.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 Wat ouder, hè? Deze CEO wordt deze blijft een lekkere metalplaats. is de CEO van Shepard en Geronimo. Ja, Oboetjane, het is even naar half drie. Zullen we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen? En ik hoop dat je goed nieuws voor ons hebt. Nou, de, onze stagiaire vorige week had echt slecht weer. Ja, ik denk gaat Ik, Godver, ik, ik doe het deze week even be, uh, iets beter, hopelijk. Maar goed, uh, het weerbeeld voor vandaag, 12 december. Vandaag is het een bewolkt dag en later vanmiddag gaat het weer regenen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten... en de temperatuur loopt op naar een graad of 11. Vanavond en de koude nacht is het bewolkt en regenachtig. De wind is duidelijk aanwezig en is krachtig over land en hard tot stormachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of 8. In de loop van de nacht draait de wind naar het noorden en neemt flink in kracht af. Gaan we naar morgen. Morgen beginnen we met de dag bewolkt... en in de vroege ochtend valt er nog wat regen. De rest van de dag blijft het droog met later enkele opklaringen. De zwakke noordenwind... ...draait naar oost en zuidoost... ...en de temperatuur loopt op naar een graad of 11, 12. Bij blijft het ook droog... ...met over het algemeen veel bewolking. Toch zien we af en toe wel de zon tevoorschijn komen. De wind waait meest matig uit het zuiden... ...en de temperatuur is maximaal een graad of 9 of iets lager. Het weerbeeld voor de middellange termijn... ...dat is dinsdag, woensdag en donderdag is het bewolkt... Met zo nu en dan ook enkele opklaringen. Dinsdag beginnen we met regen, maar daarna lijkt in de genoemde periode droog te blijven. De temperatuur is en blijft uitermate hoog voor de tijd van het jaar. Want dinsdag wordt het een graad of 10, woensdag 12 en donderdag zelfs 13 graden. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? dan ga je naar www.ricoweer.nl. Dank je wel. En morgen doen we het gewoon weer. Zo rond half drie. En dan bij Zandvoort op zondag. Heerlijke muziek tussen twee en vijf vanmiddag bij CFM. Zandvoort en omgeving. Een hele goede middag. En uit de radio aan. Hè. Dat vinden wij ook zo gezellig. Want de doobieburners hoor je nu uit je speakers knallen. Hey! ...waren de Dobby Brothers en de Long Train Running bij CFM. Ja, onze collega's van jouw FM voor een AB Radio... ...die hebben vandaag hun allerlaatste uitzending. En ik wens daarbij, daarbij uiteraard heel veel plezier. Een beetje een dubbel gevoel wel. Want we hebben altijd heel, heel fijn samengewerkt. Bloemendaal op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En dat programma deden we inderdaad samen als uh, twee omroepen. AB Radio en CFM Zalfords. En zometeen tussen drie en vijf gaan we praten met de programmeleider, Erwin Molenaar. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt.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 before He'll light you in a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 Met massieballen in de muur en niemand die droog brood eet. Vijftien miljoen mensen op een hele kleine stuk. Dat is alweer een hele tijd geleden. Hè? Dat er 15 miljoen mensen waren hier in Nederland. Fleisma <lacht> en Fantijn uh, zongen erover. Ja, vandaag uh, hebben we niet alleen uh, de voetbalwedstrijd van uh, SV Sanford tegen Arsenal. <lacht> ja, ja mooi, mooi klinkt dat. <lacht> maar we hebben ook uh, de wedstrijd van de veteranen uh, 1. En uh, die is uh, gestart om half 1. Inmiddels ten einde. En? Tegen Martinez. Martinez uit. Altijd lastig. Oké, okay, en 6-4, helaas verloren. Ach gohs. Nou, oké. Okay. De steren van de veteranen 1 hebben de wedstrijd helaas Vraag met Fus. Verlies moet afsluiten. Maar goed, de ijsbaan is open vanaf 12 uur. Dat is ja. goed nieuws, toch? Oeh, kijk! Ja, en mensen kunnen zelfs op de foto in een echte heuse snow globe, heet dat tegenwoordig. Vroeger was het gewoon zo'n zo zo potje waar als je goed schudde de sneeuw naar beneden kwam. Maar die kan op de foto en dan kan je die foto downloaden via het VVV. Maar vanaf 12 uur is die open en van 4 tot 6 gaat hij weer dicht. want dan in verband met de officiële opening om 5 uur. Goed, uh, nog meer goed nieuws voor Zandvoort. De City Skyliner. Ooit van gehoord, Rob? Uh, ja, ik heb de foto gezien. Ja, het ziet er mooi uit. Uh, de City Skyliner is een mobiele uitkijktoren... die normaal gesproken alleen een grote Europese steden aandoet... komt komend voorjaar mogelijk naar Zandvoort. Om dat te kunnen realiseren heeft het college van BnW afgelopen week besloten... bereid te zijn om de toeristische trekpleister toe te staan. De toestemming om het apparaat te willen plaatsen... is een nieuw voorbeeld van de gemeente Zandvoort in het hele pub-up-verhaal. Wethouder Gerard Kuipers van Toerisme en Economie is nog zeer verheugd dat de mogelijkheid om het apparaat te plaatsen gecreëerd is. Deze mobiele uitkijktoren biedt kansen voor toeristisch Zandvoort. Zandvoort heeft dan de Nederlandse primeur en ik verwacht dat er ook landelijk veel aandacht voor zal zijn. De toren zorgt al in het voorseizoen voor een verbinding tussen het strand, de boulevard en het centrum, waardoor de aantrekkingskracht op het centrum wordt versterkt. Nieuwe bezoekers kunnen Zandvoort ontdekken... en de lokale economie wordt gestimuleerd. Ondernemend Zandvoort is dan ook zeer positief over het initiatief. Door dergelijke initiatieven kan Pub Up Zandvoort steeds meer worden ingebed... en kan Zandvoort uitgroeien tot dé plaats... waar organisaties hun tijdelijke initiatieven kunnen ontplooien. De afgelopen jaren heeft deze uitkijktoren al in verschillende Europese steden gestaan... waaronder grote steden als Wenen en Hamburg. De toren bereikt in ongeveer 1 minuut de maximale hoogte van 80 meter... Op deze hoogte blijft de cabine ongeveer 10 minuten ronddraaien zodat de bezoekers kunnen genieten van het uitzicht. Op korte termijn zal de exploitant van de uitkijktoren een aanvraag voor een omgevings- en evenementenvergunning indienen. Nou, zal dat mooi zijn Zandvoort als eerste in Nederland een Skyliner. Geweldig, helemaal goed. Een heel mooi initiatief. Jawel, de kerst komt eraan. Wij zijn er klaar voor hè, Albert Jan. Mooie trui, hè? Ja, kijk maar even. Mooie trui, Kijkers, Kijk maar even. www.cityweb-live.nl Allebei in de kerststemming, Wat leuk zeg. Oh. En er hoort ook kerstmuziek bij natuurlijk. Hier is Mariah Carey en all I want for Christmas is you. Het is onze studio trouwens uh, mooi versierd, uh, Albert-Jan. Wie ja. mogen we daarvoor bedanken? Uh, nou, een aantal vrijwilligers, hè? Een aantal vrijwilligers? Ja, nou, Oké. Okay. Marja, Dolly, uh, meneer Bruist. Nee, heerlijk. Helemaal leuk. Het ziet er goed uit. CFM is klaar voor de kerst. En ook de NDA's uh, top 40 van de vanieljaren gaat eraan komen. Heb jij mijn redactiewerk overgenomen? Uh, ja. nou, zo? hoe je kan stemmen, dat hoor je straks van Albert-Jan Vos. <laughs> maar eerst draai je gewoon weer de plaats. Ja, dan kaap ik hem niet weg voor je neus. Dank oh, je. Oh, goed, hier is Koos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 De Zaterdagmiddag van CFM is altijd gezellig. Met heel veel gezellige muziek. En natuurlijk informatie voor Zandvoort en de regio. Je hoorde Adam Lambert en de Ghost Town. Ja, we hadden het net over de jaren top 40, de eindejaars top 40, Albert Jan. Klopt. Ja, want uh, ja, er kan nog gestemd worden. Er kan nog gestemd worden, tot en met morgen. Uh, even uh, voor de luisteraars die het programma niet kennen. Uh, onze collega Ruud Jansen, die heeft altijd op de woensdagmiddag van uh, 2 tot 4... Uh, de vinieljaren. En uh, hij houdt dan het nieuwe viniel wat uitkomt in de gaten. En uh, hij draait natuurlijk ook viniel. Zo heeft hij ook het afgelopen jaar... Uh, tijdens dat programma uh, viniel gedraaid. En die lijst die, uh, is gepubliceerd. En daar uh, kunnen de luisteraars en uh, kijkers uh, kunnen daar, uh, op stemmen. En uh, nog tot en met morgen. En uh, dan gaat hij de definitieve lijst samenstellen. En aanstaande woensdag van 12 tot 5... u hoort het goed, 12 tot 5 dan zal het hier een drukte van belang zijn in de studio... met heel veel uh, vinyl. Dus ik zou zeggen, Ruud, pas op voor je rug. Want uh, het zijn nogal wat vinylplaten. En de lijst kunt u terugvinden op uh, de enige echte ZFM-app. App. En Jawel. En als je die dan nou nog niet hebt, wat dan? Nou, dan kan je hem uh, gewoon even downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En dan kunt u ook stemmen. Dus morgen, laatste dag voor, uh, om te stemmen voor de top 40. Die aanstaande woensdag van 12 tot 5 live uh, vanuit de studio... zal worden uh, gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Ja, dan moet je even op de app kijken, hè, onder uh, Jaren 40. Even naar dat uh, minuutje linksboven ingaan. Ja. Even klikken en dan zie je Jaren 40 staan. En dan kan jij je stem uh, ook nog uitbrengen. Tot en met morgenavond kan dat hier de Starpoint en object of my desire. Ik weet zeker dat ik een aantal Disco Liefhebbers een heel groot plezier heb gedaan. Deze single van Starpoint en The Object of My Desire. Ja, met die plaats zijn we alweer bijna aan het einde van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort een hele goede middag en ja, iedereen is met kerstbomen aan het slepen en druk aan het optuigen. En dan de radio aan met muziek van Sam Smith en Riding's on the Wall. I've been before.